ZANG ...in ieder geval het album van hem mee te nemen. De man die ik vandaag had uitgenodigd... ...maar zonder de details naar hem toe te sturen. Ja, en dan denkt hij ook denk ik aan de andere kant... ...van hallo, ik zou komen... ...maar als jij niet zegt waar ik moet zijn... ...dan kom ik gewoon niet. Adrie Hazelbors, On The Way Home heet dat album... ...het overzicht waar alles op te vinden is... Alles wat hij tot dusver heeft uh, gemaakt. En uh, dit is zo'n nummer wat je eigenlijk uh, zou kunnen horen op een Amerikaanse radiostation. Als je op een, uh, jou, met een gehuurde auto van mijn part. één op een van die uh, lange eindeloze we uh, wegen rijdt. En I want on the 44-4. Zoiets uh, dergelijks. Dat, dat uh, beschrijft hij. En ook het beeld daarbij, dat krijg ik er ook. Schijnt ook zelfs nog een, uh, een videoclip uh, op YouTube uh, te circuleren. En daarin uh, kan je dat zeker zien. En dan... Verwoordt hij, of laat hij ook in ieder geval het beeld zien wat hij verwoordt in de song? Dus uh, 444, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is een, gewoon een, een, een weg, een wegnummer ergens in Amerika. Ik weet alleen niet waar dat is. Het zal er ongetwijfeld wel zijn. Uh, deze band komt uh, dus ook 12 mei, donderdag En dan komen ze gewoon vertellen over hun uh, muziek In ieder geval, wij hebben nog uh, de EP Het schijnt ook uh, dat zij met uh, materiaal bezig zijn Een echt album En ze hebben een taakje terug in het voorprogramma van Dazzle Kid, uh, gestaan Ik heb het dan voor Houses en Faster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 guest in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello, hello. Ik ben blij dat we hier mogen spelen en dan uh, we afsluiten met een, een dikke dikke hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Aren't we Uh, is een uh, mp3 die ik nog uh, ergens had liggen. Uh, niet de versie zoals we die uh, normaal gesproken van Hadassah kennen. Maar uh, gewoon een uh, wat, wat, wat onbewerkte versie. Can we talk? Uh, wel wat langer. Uh, tegenwoordig uh, zit ze in Australië. Maar of uh, het ook nog uh, gaat werken voor haar uh, in de nabije toekomst. Ja, dat uh, zal de tijd uh, leren. Maar dit is in ieder geval wat we hebben nog uh, van haar. Dat sowieso. Uh, naar de muziek van uh, ja, een beetje psychedelisch. Maar goed, het is een, uh, een vrij rustig nummer kan ik zeggen. Ik ben toch een beetje, ja, een beetje uh, weg van deze groep. Uh, en ze treden hier en daar nog in het uh, land op. Uh, een van de bandleden speelt uh, ook nog in de productie We Will Rock You. En heeft uh, ook als bassist gefungeerd uh, bij uh, Fabiana Dammers uh, in een aantal optredens. Dus we hebben het over Robert Komen. Maar uh, de band, die heet Najewski. In ieder geval is dit een nummer waarvan velen zeggen... Is dat nou niet Pink Floyd? Oordeel zelf. Forget You're Here. ...dat het hier uh, staat, vind ik het toch wel heel erg uh, uniek, uh, moet ik je erbij zeggen. Uh, dit was uh, Flux en uh, zij heeft een uh, liedje geschreven over uh, de melkboer. Uh, het is het alter ego van de Groningse zangeres-toetseniste Irene Wiersma. Ze maakt uh, wonderlijke Nederlandstalige muziek. Daar ben ik dus ook wel uh, duidelijk achter. En uh, de teksten... ...zijn nogal surrealistisch. Liedjes als dromen van licht... ...ontregelende signatuur... ...die je meevoeren naar een dikwijls... ...grimmige veelal persoonlijke wereld. Vol controverse is popmuziek kunst. Als je naar nou flux uh, luistert... ...vermoed je van wel. Niets elitairs... ...maar wel iets... Uh, ...dat meer is dan gewoon verzameling liedjes. Textuele pareltjes in een ontdekkingstocht... ...door het muzikale landschap van Flux. Liedjes waar vertwijfeling en onrust uitspreekt, maar die ook kracht uitstralen. En Flux werkt af en toe in een performanceverband samen met kunstenaars uit andere disciplines... ...maar richt zich voornamelijk op haar vijfkopige band. En de band bestaat dus alleen, eh, niet alleen naast eh, Irene, uit, eh, of tenminste, ja, de band bestaat behalve Irene nog uit meer mensen, namelijk... Dirk van der Meer, die doet de toetsen. Ronald uh, Kamphuis op de gitaar. Ruud Jan de Mulder op uh, Bas. En Corneel Kanters op de drum. Het is uh, heel erg uh, leuk. Ze hebben al een, uh, ze hebben al een EP uitgebracht. Uh, uh, de EP die heet Held op Sokken. Dat is uh, inmiddels al uh, ja, is, is, uh, in ten doop gehouden. 10 oktober van het afgelopen jaar was dat in de bovenzaal van Paradiso het geval. En nu is het dus zaak dat ze de, ja, een beetje de gooi naar het grote publiek proberen te maken. Want dat is een beetje de bedoeling. Leuk is dat ze dus in de meester in Almere tijdens de grote prijs van Nederland in de kwartfinales te zien zijn. gebeurt op 10 juni van dit jaar. Dan zullen ze uh, te zien en te horen zijn. Uh, 10 juni zeg ik het. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg. Maar het, uh, het is in ieder geval wel de bedoeling dat... Uh, ja, het is 10 juni. Het is de vrijdag voor Pinkster in ieder geval. Dat uh, weet ik wel. En er zijn uh, nog een aantal uh, mensen die daar ook uh, in uh, mee uh, gaan doen. Uh, zoals een... Uh, een Bart van der Lee. Daar heb ik toevallig ook nog wat uh, van uh, klaarstaan. Dat uh, ga ik nu eerst uh, eventjes uh, draaien. Hier is uh, een van de mensen die uh, dus ook uh, daar op diezelfde avond uh, te zien en te horen zal zijn. Naast Flux dus. It's time ik uh, weer heel goed op uh, ga letten, want als ik uh, zo'n gast als vandaag heb uitgenodigd zonder de details te sturen, dan ga je ineens aan jezelf uh, twijfelen. Hij komt ook, maar ik heb ook bij hem nog niet de details naar hem toe gestuurd. Alex Wazinski in de Long Way Home EP die hij heeft uh, gemaakt. Dit was het nummer Freefall, wat je hoort. En sterk uh, doet hij me denken aan het, uh, ja, aan het de duo Hotel Wazinski waar hij samen met Frauke van Hes uh, het nummer The Dice uh, heeft uh, opgenomen. Daar deed het uh, mij ook Sterk aan, sterk aan denken. Maar misschien als we hier Alex uh, 1 mei hopelijk hebben zitten, dat we dan kunnen vragen hoe het dan werkelijk uh, precies uh, zit. En hoe hij uh, toch gekomen is om juist uh, dit nummer dan toch op deze manier op uh, te nemen. Um, uh, 21 maart, of uh, wat zeg ik? 21 april, dan uh, is er een, uh, een avond van het uh, Amsterdam uh, Singer Songwriters gilde. En daar maken onder andere deel uit uh, Kashmir Hakim en uh, uh, Kees Mayfield bijvoorbeeld. D dat zijn gewoon leden van, uh, van, het, uh, van het gilde, zeg maar. En die houden een avond en dan schijnt er een, uh, een ja, een heus uh, album uh, te worden gepresenteerd met allerlei bijdragen van uh, leden van het gilde. Dus dat uh, is donderdagavond 21 april. Dus uh, niet aanstaande donderdag, maar donderdag over een week. Dan uh, gaan Gaan we dus daar kijken wat daar allemaal gebeurt. En hoe het ook verder daaraan toe gaat. Dat is uh, dus voor later. Maar nu uh, heb ik uh, nog meer uh, op, uh, op stapel staan. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, iets wat wij uh, hier in de studio hebben gehad. Suus de Groots maakte deel uit uh, van John Doe's Revenge. Oud uh, winnaars van uh, de Rob Akda Award van 2008-2009. Het is heel uh, rap ook uh, gegaan met John Doe's Revenge. Ze hebben hier en daar wat optredens gedaan. Maar ineens lazen de band helemaal uit elkaar. En uh, dat, ja, dat, dat hou je misschien dan op een reden van de bloed. Toch niet tegen. Maar goed, uh, het is uh, nu eenmaal gebeurd. En dus besloot Suss de Groot dan maar zelf uh, de akoestische gitaar ter hand uh, te nemen. En daar heeft ze een aantal uh, liedjes uh, voor geschreven. Zo af en toe uh, heeft ze al gezegd van... Uh, nou, als ik dan wat nieuws heb, dan zijn jullie de eerste die dat, uh, die dat weten. En dan kom ik ook gewoon langs met mijn akoestische gitaar. En dan ga ik gewoon uh, een partijtje zingen. Nou, ze heeft al een EP uitgebracht. Die EP die draai ik namelijk. Het enige wat we draaien is eigenlijk het, uh, het werk wat, uh, wat ze hier heeft opgenomen. En uh, dat gebeurde, dacht ik... In, uh, in januari uh, dat ze hier uh, was Of in februari, dat uh, weet ik niet meer precies Maar toen is ze hier in ieder geval geweest En een van de nummers die toch Een juweeltje is, vind ik zelf Is Stay Close To Yourself Hier is Sue The Night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 I'm <laughs> you Lee Mason en het bracht de tijd op de twee minuten voor twee. Dat betekent dat ik er nog eentje ga draaien. En dat is deze man Kashmir Hakim. Free people, tot aan het nieuws van twee uur. I wrote Traveling to an unknown World of paper Looking for answers Without an answer Last I had to dream Of your government talking Hamburgers and fries That's where campaign sold you They lift a candle in the dungeon My friend Don't bury my tower down In my favorite city London Once I was a fish what so what Darwin taught me, taught me.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 Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank IceSafe. Met de icesafe deal is een bedrag gemoeid van 3,8 miljoen euro. De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Wilson Chabot. Hij finishte na 2 uur, 5 minuten en 26 seconden. Chabot liep in de laatste 700 meter weg van zijn landgenoot Kipruto, die tweede werd. Beste Nederlander is Koen Rijmakers. Hij deed 2 uur en ruim 13 minuten over de marathon. Het weer volop zon met temperaturen tussen de 13 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Ook morgen zonnig en warm.